Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dick de Hark met het NOS journaal. Interieurontwerper Jan de Bouvry is gearresteerd. Dat melden bronnen bij justitie. De Bouvry zou betrokken zijn bij een fraudezaak in de vastgoedsector. De belasting zou voor zeker 1,5 miljoen euro zijn opgelicht... Het Openbaar Ministerie wil geen commentaar geven op het bericht. Vorige week werden al twee mannen aangehouden in dezelfde zaak. Die twee worden verdacht van valsheid in geschriften en belastingfraude. Janne de Bouvrier werd deze week aangehouden. Eerder vanochtend sprak zijn vrouw nog tegen dat hij was gearresteerd. Stad Schouwburg Amfion in Doetinchem is per direct gesloten naar de fonds van asbest. Voorstellingen van onder meer Huub Stapel zijn geschrapt. De asbestdeeltjes werden gevonden door medewerkers van de gemeente Doetinchem. Of er ook deeltjes in de lucht zitten is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Amphion wordt binnenkort gesloopt omdat er elders in Doetinchem een nieuwe schouwburg komt. De autoriteit Financiële Markten heeft Fortis voor bijna 600.000 euro aan boetes opgelegd. Volgens de AFM heeft Fortis zich schuldig gemaakt aan marktmanipulatie... en het niet op tijd publiceren van marktgevoelige informatie. De boetes hebben betrekking op de periode voor de splitsing van Fortis... Een periode waarin de bank probeerde ABN AMRO over te nemen. Gordon gaat meewerken aan het eo tv programma Op zoek naar God. De zanger is een van de drie bekende Nederlanders... die dit jaar voor de EO gesprekken aangaan over het geloof. Gordon zegt in een interview dat hij het heel moedig vindt van de EO om een openlijk homoseksueel en controversieel persoon als hij zelf te vragen... voor een programma over geloof. Wie de andere twee bekende Nederlanders zijn in het programma is nog niet bekend.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 Yours too worth the turn of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 We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 slide